8 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Over de hele wereld wordt stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001... vandaag precies tien jaar geleden. In Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld was een speciale kerkdienst... om de slachtoffers van de aanslagen die door Al-Qaeda werden gepleegd te herdenken. Ook in Azië werd stilgestaan bij de 3000 mensen die omkwamen... bij de aanslagen op het World Trade Center, het Pentagon... en het neerstorten van een vliegtuig in Pennsylvania... In Den Haag is vanmiddag een herdenkingsdienst in de kloosterkerk... waarbij premier Rutte aanwezig zal zijn. President Obama bezoekt later vandaag de herdenkingsdiensten... in Pennsylvania, Washington en New York. Op Ground Zero, de plek waar de Twin Towers stonden, wordt een monument onthuld. Net zoals bij de herdenkingen in voorgaande jaren... zullen de namen van alle slachtoffers van de aanslagen... op 11 september 2001 worden voorgelezen. Het zware onweer dat gisteravond over het land trok... heeft vooral in de regio Utrecht voor overlast gezorgd. Bij Bunnen kwam een boom vlak voor een trein op het spoor terecht. De trein en de bovenleidingen raakten beschadigd. Op de snelwegen bij Utrecht stopten automobilisten op de vluchtstrook. Ze durfden niet verder te rijden in de stromende regen. In de regio waren tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast. Rond negen uur kondigde het KNMI code oranje af voor bliksem en zeer pittige buien in een groot deel van het land. Het onweer kwam bij Zeeland het land binnen en trok naar het noordoosten. Op sommige plaatsen in het zuidwesten telde het KNMI 800 bliksemflitsen per vijf minuten. En er waren meldingen van flinke hagelstenen. Ook in Zeeland waren er veel meldingen van wateroverlast.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 De Arabische Liga zegt dat er een akkoord is bereikt met Syrië... over het doorvoeren van hervormingen. De maatregelen moeten een einde maken aan het geweld in het land. De protesten in Syrië, die al maanden aan de gang zijn... worden met geweld de kop ingedrukt door troepen van president Assad. Voorzitter Arabi, Arabi van de Liga zegt dat er een tijdschema is afgesproken... voor de hervormingen zonder verdere details te geven. Diverse media melden dat is afgesproken dat er over uiterlijk drie jaar een meerpartijensysteem in Syrië is. Israël werkt samen met de Egyptische regering om ervoor te zorgen dat de Israëlische ambassadeur zo snel mogelijk naar Cairo kan terugkeren. Die vluchtte met bijna zijn hele staf in de nacht van vrijdag op zaterdag het land uit, nadat Egyptische betogers het ambassadegebouw hadden bestormd. De Israëlische premier Netanyahu noemde het in een televisietoespraak een ernstig incident, maar prees Egypte ook voor het redden van zes personeelsleden uit de ambassade. Volgens Netanyahu houdt zijn land vast aan het vredesverdrag dat in 1979 werd gesloten met Egypte. De relatie tussen beide landen staat onder grote druk na een incident bij de grens waarbij vijf Egyptische grensbewakers om het leven kwamen.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 Tegenstanders van Salen zeggen dat hij de president... de dreiging van militante moslims overdrijft... om de steun van Amerika te behouden. De finale van de US Open gaat tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. De Spanjaard versloeg in, versloeg in zijn halve finale partij... de Brit Andy Murray in vier sets. De Servier Djokovic won eerder op de avond in vijf sets van Roger Federer. De Zwitser had in de vijfde set twee matchpoints op eigen service maar kon die niet verzilveren. Door de overvloedige regen van de afgelopen week... is de mannenfinale verplaatst naar morgen. Vorig jaar stonden Nadal en Djokovic ook al tegenover elkaar in de finale. Toen won de Spanjaard. De vrouwenfinale gaat tussen de Amerikaanse Serena Williams... en de Australische Samantha Stozer. Williams versloeg in de halve finale de nummer 1 van de wereld, Caroline Wozniacki, met 6-2 en 6-4. En Stozer won in drie sets van de Duitse Angelique Kerber het weer. Vanochtend is het overwegend droog en er zijn eerst zonnige perioden. Tegen de middag neemt de bewolking toe en later trekken ook een paar buien over. Mogelijk met onweer. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 22 in het Binnenland. Ook na vandaag blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. De radio zoekt stemmen! Nou kerel, gevonden.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 Kijk op triados.nl voor het prospectus. Stem vandaag op de beste radiocommercial van 2011... en maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op www.debesteradiocommercial.nl. Burgemeester Abu Talib, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de touwtjes uh, goed in handen? Uh, in Rotterdam heb ik de touwtjes altijd stevig in handen. U heeft nu letterlijk ook een paar hele kleine touwtjes in handen. Wij staan in uw prachtige stad, het is enige minuten over acht... op de trappen van een heel mooi gebouw, Villa Dijkzicht... waar een museum gevestigd is dat over enkele seconden nu... een nieuwe naam krijgt. En u gaat iets onthullen. Ik zou zeggen, ga uw gang. Ja, ik doe mijn best. Ik hoop dat het makkelijk eraf gaat. Oh, dat gaat wel makkelijk. Je moet wel stevig trekken. Je trekt dan touwtjes. Er worden lappen plastic nu van een gevel getrokken. Oh, het touwtje wordt Het touwtje breekt. Burgemeester, dat je altijd meemaken als je... Dat strak trekt. Het woordje het. Oh, oh. Nou, kijk, er zitten letters... Is er een trap in huis? Er zitten letters op een gevel geklakt. Een glazen gevel. Er wordt wel geklapt, maar toch moeten we nog even verklappen wat er nou eigenlijk onder... Er zitten letters op een gevel geplakt. Daaroverheen zat plastic en dat plastic moest er eigenlijk af. En wat zou er dan onder vandaan komen? Ja, onder vandaan moesten de woorden het natuurhistorisch getoverd te worden. Dat is nog niet helemaal goed gelukt. Maar we gaan zo met een trappetje gaan we het alsnog proberen. Maar het ja, zijn natuur... dus twee... twee woorden verdwenen. Museum en Rotterdam. En uh, het wordt vanzelfsprekend dat het gewoon het natuurhistorisch gaat heten. Het is nu duidelijk, het natuurhistorisch. Ja, het natuurhistorisch uh, te Rotterdam. De, de directeur en de conservator rommelen nu als een soort peppy en kokkie... met een ladder om, <laughs> om nu dat plastic eraf te halen. Dat gaat nu allemaal rustig gebeuren. Ik stel voor dat wij dan, burgemeester, toch als eerste nu... het gebouw binnengaan met de nieuwe naam. Dat gaan we maar doen. Daar gaan we. Kom, u, u mag eerst. Pas op het snoer, ja. Pas op die trap, hè, jongens. Kijk uit. Trekken Jelle ook oh, daar. het continu Jelle kom op de directeur trekt in die land. Ah, Natuurlijk is Torri, een hele goede morgen. Een uitzending beginnen door onder een ladder door te lopen nou, als dat maar goed gaat de komende twee uur. We zijn live. Vanuit Rotterdam dus, in het museum dat vanaf vandaag het het natuurhistorisch heet. En waarom nou die naamsverandering? Nou, dat hoort u zo meteen. Om even een beeld te schetsen, wij zitten in een zaaltje naast de ingang. Het voelt een beetje, ja, een beetje als een soort trouwe zaaltje eigenlijk. En zo zijn de stoeltjes ook opgesteld hier. U hoort, er wordt een beetje geschoven. Mensen stonden eerst buiten, wandelen nu allemaal weer naar binnen... Ja, het is natuurlijk zondagochtend en we zijn geen Nederland muziekland. Dus om nou gejuicht te vragen vind ik wat veel van het goed. Maar een bescheiden applausje misschien om te laten horen. Ja, ze zijn ja. er. Ja. Ja. We hebben het publiek vandaag, Menno. Ja, en uh, natuurlijk duiken we vandaag uh, de uitgebreide collectie in. Uh, praten we over gewone, maar vooral ook over ongewone zaken die je hier kunt tegenkomen. In het natuurhistorisch, zo moeten we nu zeggen, en in Rotterdam. Ja, zoals bijvoorbeeld uh, burgemeester Abu Talib. Uh, hij mag zich straks van zijn groene kant laten zien. Maar ook stadsvossen, geprepareerde vossen. Er ligt hier al eentje op een tafel op links. Het ziet er... Ja, hij ligt er zielig bij. Hij ligt er zielig. Gaat geprepareerd Als je worden. kijkt, dan li uh, het lijkt het alsof hij ademt. Maar dat is dus helaas niet nee, meer ja, het snap. geval. Het mysterie van de verdwenen neushoornhoorn gaan we het natuurlijk over hebben. En een tas van walvispenisleer. Kijk, thuis zijn ze allemaal wakker. Wij zijn Janine Abbring, en MNO Bensveld. En tot tien uur is dit live vanuit het natuurhistorisch in Rotterdam Vroege Vogels. Henny Radstaak staat uh, nog steeds uh, buiten voor het museum... met. Met Peppi en Koki. <laughs> <laughs> Directeur, <laughs> toot Jelle toot. Reumer. mooi. Conservatenkees moeilijker en nog steeds met de burgemeester, geloof ik. Nou, de burgemeester, oh, de burgemeester, oh, de burgemeester zit er weer uh, binnen. Ja, ja. ja Peppi of uh, Jelle. <laughs> ik heb net de ladder uh, neergezet. Uh, trots op uh, het nieuwe logo. Ja, het is heel mooi, vind ik. Uh, de ontwerper staat er ook uh, glunderend naar te kijken. zie ik hier: Mark Prinsen van de Willem de Koning Academie. Het is uh, kort en krachtig, het natuurhistorisch. Ik hoor fietsbellen op de achtergrond. We gaan eventjes uh, het bordes af, want hier gaat wat gebeuren. Harry Hameling. Je hebt een aantal fietsers meegenomen. Je bent zelf ook op de fiets. Wat is het? Ja, dat is, dit zijn uh, de routes van uh, Parfum de Boemboem. Dat is een uh, Rotterdams project over bouwputten. Bouwputten? Uh, ja, ja, er zijn er nogal wat in Rotterdam. Uh, uh, en daar uh, doen wij met Parfum de Boemboem uh, routes over... En daarmee... Maar wat heeft dat met natuur te maken? Nou, wat wij doen is uh, bouwputten eigenlijk op een andere manier belichten. Dus we, we nodigen bijvoorbeeld ook stadsbiologen uit om op een bouwput te komen kijken wat daar allemaal uh, groeit en bloeit. En uh, dan kom je tot, uh, tot uh, uh, bizarre ontdekkingen, moet ik zeggen. Noem eens wat? Nou, dat, ik heb het nooit geweten, maar op bouwputten groeit ook uh, bijvoorbeeld heel vaak uh, allerlei uh, gerechten waar je gewoon eten van kan maken. Dus de, in Rotterdamse bouwputten groeit gewoon rucola. Oh, dus en dan die zijn die de kamer... kunstenaars die dat uh, item zeg maar, tijdens die routes uh, oppakken... en verwerken tot, uh, uh, tot een uh, gerecht om te eten. Ja, oh, het gaat uiteindelijk om, om de maaltijd. Ja, <laughs> altijd toch ga ik in het leven, of niet? En jullie beginnen hier zo meteen de fietstocht. En hier staat ook een, een van die kunstenaars, Egriet ja. Simons. Goedemorgen. Jij Goedemorgen. hebt hier een soort... Het is een paskamer, lijkt het wel, neergezet met gordijntjes. Het maar... is de early bird, zo noem ik hem. Het is een uh, mobiele camera obscura... Dan blijf binnen kijken gelijk. Loop je voor mee, Harry? Ja. We gaan uh, doen de gordijnen opzij. En camera obscura. En als je binnenkomt zie je een ja, rond plateau. Daar moet je omheen gaan staan. En boven in die paskamer hangt... Ja, wat is het? Een lens, hè Giet? Het is een hele grote lens. En doordat er een hele grote lens in zit... heb je een grote lichtopbrengst. Ja, ik moet even vertellen. We staan pal onder een boom hier bij het Natuurhistorisch. En de lens is gericht op de boomkruim. En de lens die heeft natuurlijk een bepaald soort brandpuntafstand, Dus je ziet eigenlijk niet de volledige scherpte van de hele boomkruim. Alleen ongeveer. En hij is nu een beetje ingesteld op het midden. Wat, zien we? wat, wat, wat is het voor boom eigenlijk? Ik heb geen idee wat voor boom. Een berg, is. dacht ik. Het geldt mij vooral meer om de mate van, van verdichting en ja. beweging, met ja. name door de wind. Ik ja, krijg een prachtig, prachtig ja, een soort open hart effect. Want bewegende blaadjes in de wind die nu geprojecteerd worden op dit tafeltje, daar komt het op neer. Ja, en als je hier aan draait, dan, dan ga je de hoogte van het tafeltje aanpassen en dan krijg je een andere uh, scherptepunt van de boomkruin. Ik vind het een prachtig gezicht, ik heb het nog nooit eerder gezien. Harry, uh, jullie moeten gaan vertrekken zo, hè? Ja. Gaan we met buiten? Ja. ja. Even kijken, want het is de hoogste tijd om even iedereen... Uh... Jongens, kunnen we even allemaal even de fietsbel uh, laten horen? De pianiste Angela Hewitt speelde lende uit de suite in G-klein... voor klaversymbol van de Fransman Jean-Philippe Rameau. Goed, vanaf nu zitten we dus in het natuurhistorisch in Villa Dijkzicht... bij ons aangeschoven Jelle Reumer, directeur en Kees Moeilijke Conservator. Uh, heren, allebei gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, dank je wel. Uh, Jelle, waarom eigenlijk zo'n nieuwe naam? Nou, eigenlijk is het geen nieuwe naam, want het was wel een beetje ingesleten. Het natuurhistorisch. He, zo van, wat gaan we vanmiddag doen met de kinderen? We gaan naar het natuurhistorisch. Ja? Of was dat ja. alleen bij jullie? Ja, kijk, ik kom uit Leiden, en daar hebben we Naturalis. Ja, dat is iets anders. En, oh. Dat is Naturalis. Ja, dat, dat, dat heet ook niet ja. natuurhistorisch. Dat nee. woord zit er niet in. Nee. Uh, je hebt alleen nog in Maastricht het natuurhistorisch museum, maar dat is heel ver weg. En dit is gewoon het natuurhistorisch. En in Leeuwarden dan? Heb je toch ook uh, nog een... Uh, ja, een... dat heet Natuurmuseum Friesland. Dus dat is ook weer iets anders. Nee, hey, wij zijn gewoon het natuurhistorisch. Ja, het moet maar duidelijk zijn. Het is een beetje arrogant ook natuurlijk. Je hebt het Rijks en het Stedelijk en het natuurhistorisch en dat zijn wij. En wat is ja. dan bijvoorbeeld het verschil met eh, Naturalis? Nou, Naturalis is ook een natuurhistorisch museum. En Friesland is ook een natuurhistorisch museum. En Maastricht enzovoort. We zijn natuurhistorische musea. Naturalis is het landelijke museum. Het is een van de Rijksgesubsidieerde musea. Wij worden door de gemeente Rotterdam gesubsidieerd. We zijn veel kleiner dan Naturalis. Minstens zo leuk natuurlijk. Ja. Wat is hier nou uh, zo bijzonder? Leuker? Beter? Aantrekkelijker? <laughs> uh, overzichtelijk. We zijn klein. We zijn uh, ondeugend af en toe. Uh, we doen gekke dingen. We zijn regelmatig in het nieuws. Soms ook op momenten dat je dat niet wilt natuurlijk. Daar ja. gaan we het waarschijnlijk ook nog wel over hebben straks. Uh, ja, je doelt natuurlijk de op de, de ja, je ja, doelt ja. inderdaad op de, op de roof van de neushoornhoorns. Ja. Ja, de we gekke dingen schatselen. zijn ook een beetje jouw afdeling, toch, Kees? Soms heb ik ingevingen waarvan ik denk, uh, ja, die had ik, uh, dat, dat zijn goede geweest. En daarmee uh, hebben we dit museum wel op de kaart gezet. Dat, dat is duidelijk. Kun je een klein ja. voorbeeldje noemen? Nou, we hebben uh, een jaar of zeven geleden de Dominomus uh, tot uh, museumstuk weten te verheffen... Mm -hmm. uh, de mus die op Domino die deed. Uh... Werd doodgeschoten. En ja. die, die zo uh, in, in de media kwam. dat we dachten. dat die moet het centerpiece worden. van onze grote huismustentoonstelling. <laughs> ja, dat, dat is de wereldpers. We hebben uh, de, een, een revival van de schaamluis. Uh, oh, uh, ja. weten te bewerkstelligen. Uh, vorige week nog weer een, Rotterdams een nog Rotterdamse exemplaar binnengekregen. Een Rotterdamse schaamluis. Een Rotterdamse schaamluis. Uh, okay. Maar die heb je ook gedetermineerd als een Rotterdamse nou, een schaamluis. Ja, die kwam van, uh, van iemand hier uit de stad. Okay. Dus ja, wat dat betreft doen we het wel. En, uh, <laughs> Jelle, komt Kees nou ook wel eens met serieuze voorstellen <lacht> of dieren aanzetten? Nou, zelden. Nee, nee, nee nou ja, het, eigenlijk is alles natuurlijk serieus, maar er zit vaak een knipoog aan. Uh, wat, ook, wat ik zelf een heel leuk voorbeeld vind, dat gaan we straks ook nog bekijken, denk ik. Uh, Hoewel je dat op de radio niet echt kunt doen, maar wel laten horen. Uh, dat is de, de hyena-keutel die we vorig jaar uit de Noordzee haalden. Ja, daar gaan we ook langs. Dat is ook ja. zo'n zo onderwerp en dat haalt dan inderdaad. Uh, alle kranten en nieuwsberichten. Ja. ja, want er komt veel van de Noordzee. Er komt er er veel van de, de, de veel. Ja, er komt enorm veel ja. fossielen. Um, heb jij een topstuk? Heb jij een lieveling? Ik, ik denk vraag spreekt ook ja. aan jou, dus Kees. Okay, hmm. ja, ja, ik ja. denk dat voor mij toch de potvis die hier in de hal hangt, dat is eigenlijk wel mijn lieveling. Ja. Als je hier aankomt lopen eh, over dat, bijvoorbeeld dat nieuwe museum... of het nieuwe park hier, dat museumpark... Ja. dan kom je bij het museum aan en dan kijk je door een glazen wand... en dat is echt een dramatisch mooie aanblik van die van die van potvis. Die potvis. Ja. ja, dat klopt. Hij heeft ook een hele tijd uh, bij, um, bij de televisie gefigureerd... bij de reclameblokjes, die, die potvis, dat beeld. Met, je ja. kent het wel van... Uh, Nederland, met, 1, met, he, ja, Nederland 1, hè? Ja, Nederland 1, met die wapperende rode dingetjes in de lucht. Uh, ik vind dat gewoon een topstuk. Ja. En ook omdat ik erbij betrokken ben geweest... destijds bij de berging van het exemplaar in 1995. Waar komt deze vandaan? Hij was met uh, twee andere potvissen, met z'n drieën waren ze in totaal... ...aangespoeld bij Kijkduin op het strand. En we zijn dus daar bezig geweest om dat beest uh, uit elkaar te snijden. Uh, zoals nu ook dus met die vinvis is gebeurd, de uh, afgelopen weken. Ja, die hier Waarom op, een, een, op een schip ja, binnenvoeren. Ja. Ja. Uh, Kees, jouw topstuk? Ja, dat is het, het ijzeren duivennest. Dat is een, een, een nest wat, uh, wat van, van duiven gemaakt... Uh, op een plek waar absoluut geen grasprietje te vinden is... In de, op de Esso-raffinaderij in de Botlek. Uh, gemaakt van ijzerdraad, uh, stukjes uh, kippengaas en, uh, en duivenpoep. Het is bijna een kunstwerk... En, uh, dat is, dat, is, dat is het absolute topstuk voor mij. Ja, ja. Dus zoiets krijgen jullie dan ook? Ja. Een nest? Ja, ja wij richten ons, ons heel erg op de stadsnatuur. Uh, we hebben hier ook bureau Stadsnatuur Rotterdam in huis. En, ja. en, en ja, dat, is, dat is het leuke om juist uit dat urbane gebied... uit het stedelijke gebied de natuur te halen. En, en dat ijzeren nest dat is daar het summum van. Ja. Um, op wat voor manier krijgen u nou uh, dieren binnen? Jij zei al van uh, die dominomus die wordt dan aangebracht. Uh, De schaamluis heb je zelf een oproep voor gedaan. Ko komen hier veel mensen met hun spullen aan? Uh, ja, dat, maar dat gebeurt echt op allerlei manieren. We krijgen collecties, hele collecties aangeboden van verzamelaars. Dat komt voor uh, mensen die thuis een, uh, een schelpenverzameling hebben of een insectencollectie. Uh, uh, en, en daarmee stoppen. Dat kan de overlijden zijn of een andere reden. Die, dat gebeurt nog wel eens. Ja. Want jullie zijn in alles geïnteresseerd. Jullie zullen niet alles aannemen. Nee, we zijn in principe maar... in alles geïnteresseerd. Maar we nemen natuurlijk lang niet alles nee. aan. Dat kan niet. Want dan zouden we een gebouw, dat zou het gebouw drie keer zo groot moeten zijn. Ja. Uh, verkeersslachtoffers is ook een belangrijk uh, item wat ja. hier binnenkomt. Dus zoogdieren en vogels, draadslachtoffers. Uh. Je, je bent al een ervaren radiomaker, want je maakt nu een prachtige brug. Uh, verkeersslachtoffers, uh, zeg je. Uh, we spreken zo recht met jullie verder. Het was eigenlijk een beetje een ouverture voor het hele programma. Er kwamen allerlei dingen langs die we straks nog uh, uh, verder bespreken. Maar Janine staat al bij zo'n verkeersslachtoffer hier ja. in de zaal. Ja, over verkeersslachtoffers uh, gesproken inderdaad. Voor hier ons op tafel. Uh, wij zitten ta aan een tafel uh, een beetje achterin de zaal en dan één tafeltje verderop... Wordt op dit moment een verkeersslachtoffer ja, geprepareerd? Het is een, het is een vos, Voor zover kan ik nog vaststellen. En we hebben een compagne die is ermee bezig. Hij is preparateur hiervan, het Natuurhistorisch. En dan nou verdelen wij altijd natuurlijk van tevoren bij de uitzending de onderwerpen. Wie doet wat? En dan zegt Menno zo vaak, wil jij dit of dat? En dan, toen zeiden ze tegen mij, wil jij dan, dan leuk dat prepareren van die vos doen? En toen riep ik eerder deze week nog, ja leuk. En nu ik hier toch op zondagochtend met een nuchtere... Maar uh, in een, letterlijk in een vos uh, staat te kijken vind ik het toch iets uh, minder. Maar jij, jij hebt hier ongetwijfeld minder moeite mee. Ja, ik heb niet minder moeite mee. Wel op het vroege uur hoor. Maar... Om een vos uit te vullen heb ik niet zoveel moeite. Nee, normaal mee. doe je het natuurlijk ook niet zondagochtend. Uh. Nee, nee, nee, zondagochtend komt ditzelfde voor. Nee. En wat, wat ga je doen met deze vos? Want dit is een verkeersslachtoffer, dus die hier is hier binnengebracht. Ja, ja dit is een, uh, een Rotterdamse vos. Dus uh, zoals je al zei, we zijn erg geïnteresseerd in de regionatuur. Dus uh, dit, ja, een Rotterdamse vos willen we graag hebben, een vos van de Veden we niet. Dus uh, deze bewaren we hier in het museum als documentatie. En we bewaren de huid ervan. En uh, een aantal onderdelen van het skelet, wat nog heel is. Want er is heel veel gebroken. Ja. Het is echt een verkeerslag. Toch? Oh, hij heeft hele slappe pootjes. Ja, je tilt nu een pootje op en er, dat lijkt het. Ja, och jeetje. Haar, hoofd, haar... Het is een, het is maar voor broer. de goede orde, je gaat hem niet opzetten dus. Nee, want ik nee, denk nee, bij een preparateur nee, nee. vaak aan iemand die beesten opzet. Maar dat... Nee, dat doe ik niet. Nee. Nee, nee, Ik haal de huid eraf, die wordt geconserveerd. En uh, krijgt een mooi label aan de poot. En uh, ja. wordt in de collectie opgenomen. En welk stukje intern vos zit ik nu naar te ik, kijken? Uh, ik, maak een, ik kan op allerlei manieren een snee maken om in de vos te komen of in het dier te komen. En uh, bij, ja, het wisselt aan de bui, hoe ik nou aan de buik doe of aan de rug. Ik ben er vandaag aan de rug begonnen. Ja. Dus ik maak een klein zo over het einde van de rug heen. En dan werk ik langzaam helemaal de huid binnenste buiten. En dat ga je de komende twee uur doen? Ja, dat okay. komt. Nou, ik neem weer een gepaste afstand als je het niet erg vindt. Gelukkig ruik ik niks, want ik ben snipverkouwen. En wij komen zo meteen weer bij jou terug. Succes! We gaan het volgen de komende twee uur. De Vos. Um, behalve het natuurhistorisch in is, dit, is in dit pand ook het bureau Stadsnatuur Rotterdam gevestigd. Ze kwamen er net al langs. En daar werken de mensen die, in tegenstelling tot Jelle Reumer en Kees... moeilijker onderzoek doen naar de, naar de levende natuur in en om de stad. Wat kun je zoal aan bijzondere natuur in een havenstad verwachten? Verslaggever Rob Buiten loopt nu buiten met stadsbotanicus Remco Anderweg langs het talud... Hier aan de Westzeedijk. We kijken even naar buiten. Ik zie ze niet. Maar ze moeten nee, ergens lopen, Rob. We staan er eentje om de hoek, Menno, oh. maar uh, over ruiken gesproken. Als uh, Janine met ons hier buiten op taluut van de dijk zou lopen en niet verkouden zou zijn, dan zou ze ook de onmiskenbare geur van de uh, reuzenberenklauw ruiken. Niet waar Remco? Ja, dat, uh, die hou je overal tussen dus, uh, De dijk staat er uh, letterlijk helemaal vol mee. Maar dat is nou niet echt uh, wat je zegt bijzondere stadsnatuur. We lopen even naar de overkant van de straat aan de rand van de. Een groot bouwterrein waar het dijkzichtziekenhuis aan het uitbreiden is. Hier tegen het hek staat wel een leuke plant, Remco. Ja, hier hebben we sowieso op een top stadsnatuur. Hier hierachter hebben we het nieuwe museumpark. Waar die het helemaal opnieuw is aangelegd. En waar iedereen moeite doet om te zorgen dat er alleen de dingen groeien die, die aangeplant zijn. En een klein stukje verder. Ja, dit, is, dit is bouwterrein, dit is, dit is berm. En, en hier groeit wat er van nature, zeg maar, in de stad uh, groeit. Dit is spontaan. Wat, wat is die, die hoge plant waar we nu bij staan? Dus het komt uh, nou ja, bijna manshoog. Ja, dit is de hoge fijnstraal. Zo, uh, zo is die ook uh, genoemd. Om, omdat die een, een stuk hoger is dan de, dan de andere fijnstralen die we kennen. Uh, we hadden van, in, uh, in Nederland natuurlijk altijd al uh, de Canadese fijnstraal. Uit Amerika, zoals de naam al zegt. Dat is een plant die eigenlijk zo uh, gewoon is in Nederland... dat we er al lang niet meer uh, ja, niet op letten, niet eens meer uh, registreren... Maar hoezo fijnstraal? Wat, wat is de, de fijne straal, straal aan deze plaats? Ik zou het echt niet weten hoe die aan die naam komt. Um, nou, maar goed, dat, dat was altijd was heel overzichtelijk. We hadden gewoon maar één fijnstraal in, uh, in Nederland. En de laatste 15 jaar hebben we daar uh, drie nieuwe soorten bij gekregen... die zich vooral in het, uh, in het stadsmilieu goed, uh, goed weten te vestigen. Maar, waar komen die vandaan? Um, deze, is, uh, deze komt uit. Tenminste, ze komen allemaal uit uh, Amerika. Ja, maar bedoel, hoe komen ze hier in Rotterdam nou, terecht? Met uh, transport, uh, met graan, met schepen, met vrachtwagens, met treinen, wat je ook maar wilt. Uh, en als eenmaal zo'n plant ergens gevestigd heeft, je ziet hier, hij zit vol met, uh, zit met van die kleine zaadpluisjes. Uh, een fijne pluis komt eraf als dus, je er aan schudt. Ja. Ja. Dus, als de beginner, nou onder, dus als de beginner maar... eenmaal maar een keer zich in de stad gevestigd heeft, dan uh, gaat het voor de rest vanzelf. Ja. Dus uh, met dank aan de haven, denk ik dan. Met dank aan de haven en met dank aan uh, ja, al, het, al het transport. Vroeger was het stereotype stereotyp dat zoiets in havens uh, optrad. Uh, tegenwoordig gaat al het transport wat sneller, is wat beter verpakt. Uh, dingen worden pas uitgepakt op de, op de plaats van bestemming. Dus dat, dat, dat typische verschijnsel van vreemde planten in havens, dat treedt nog wel op... Maar... Het is niet meer zo, zo typisch aan, aan havens gebonden als dat het vroeger was. Gewoon tegenwoordig meer gebonden aan alle vormen van transport. Ja, en we zijn tenslotte het hele land constant bezig van alles van hot naar her te slijpen. Dus, uh... ja, dus, sinds de, de, zeg maar de grote container terminals is Rotterdam niet meer de hotspot van uh, nieuwe planten? Uh, nee, tenminste die, die, die echte bekende planten... die vroeger waar men vooral bij, bij, bij graantransport ging, uh, ging zoeken... Die, die vind je veel minder. Dat uh, heeft ook iets te maken met dat... Die plekken waar dat uh, verladen wordt, dat is allemaal veel meer afgesloten. Veel meer, uh, veel meer uit, de, uit de stad. Dus dat, dat merk je allemaal veel minder. Uh. Het is allemaal... Ja. Wat dat betreft is uh, die hele vestiging van... Uh van vreemde planten is allemaal wat uh, diffuser geworden tegenwoordig. Nee, nou, is deze fijnstraal is uh, op zich, ik denk als die in bloei staat, best een mooie plant. Uh, exoten, ja, er zijn twee scholen, hè. exoten moeten eruit, of exoten, ja, ze horen er nou eenmaal bij. Gaan we weer even terug naar de andere kant van uh, de straat, naar die dijk vol reuzenberenklauwen, dat is ook een exoot. Ja. Ja, daar krijg je ja. niet echt de handen voor op elkaar, hè, Nee, voor... nee, nee, nee, het is... Uh, je moet rekenen, het overgrote deel van die, uh, van die exoten... die uh, leveren helemaal geen uh, problemen op. Een flink deel ervan verdwijnt weer. En anderen, zoals die fijnstralen... Die, ja, die voegen zich op een gegeven moment gewoon naadloos in... in onze, in onze Nederlandse flora. En, ja, en die voegen goed, er ook iets leuks aan ja, toe. Ja. Ja, uh, maar, maar die, die berenklauw. Er komen we daar ooit nog vanaf? Want er zijn mensen die er allergisch voor zijn. Ja, sowieso, je moet er niet met je handen ja. aan komen. Nou, die berenklauw is een voorbeeld van dat er af en toe uh, soorten bij zitten... Uh, die uh, wel problemen gaan opleveren. Nou, nou is die berenklauw al meer dan een eeuw hier... en die raken we ook, uh, nooit, meer, uh, raken we ook nooit meer kwijt. Dat, nee. dat hoeven we ook niet te proberen. Ja, ja, we, moeten proberen te we moeten wel proberen... We moeten wel controleren. Uh, want je ziet hier aan die dijk eigenlijk wat er, uh, wat er fout kan gaan... als je hem uh, een beetje te lang... Uh, te lang door laat gaan. Ja, de hele dijk staat vol, maar het is allemaal kort. Hè? Dus er wordt blijkbaar wel gemaaid. Dus ja, uh, een ja, beetje ja. in de hand houden kan nog wel. Dat is, dat is, gewoon, dat is gewoon nuttig. Maar uh, ja, kwijtraken raak je dit soort dingen. Dan hoef je ook geen heksenjacht, is op sommige plekken wel eens gebeurd. Dat heeft gewoon heel weinig zin. Uh, je moet er gewoon mee leren leven. Ja, goed. Lopen wij nog even verder om te kijken of we nog uh, andere planten kennen. Andere planten tegenkomen die wel uh, de moeite waard zijn. Ja. Ja, dat is uh... Nou, ik ben benieuwd of... Uh... Rob nog wat planten voor ons meeneemt. Dat was verslag even Rob Buiten in gesprek met stadsbotanicus Remco Anderweg. Zij lopen hier langs de Westzeedijk. Langs dus wat vanaf vandaag het natuurhistorisch heet in Rotterdam. En Erwin Campagne, de preparateur, zit inmiddels letterlijk met zijn hand in, in die vos. Hij gaat... De... Echt helemaal in. Ik ben blij dat ik een beetje op afstand zit nu. Zometeen sta ik er weer met mijn neus bovenop. We gaan zometeen ook praten met burgemeester Aboutalen. We duiken natuurlijk de collectie hierin van het Natuurhistorisch. Maar eerst gaan wij naar Ster en Nieuws, gelezen door Marianne Koekoek. Goed nieuws voor ondernemers. Speciaal voor u heeft KPN een goede deal op mobiel internet.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 De komende zes weken reis ik dwars door een land in verwarring. Paul Rozemuller en het land van Obama vanaf vanavond om tien over negen bij de icon op Nederland 2. Radio 1, het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in Amerika zijn al officiële plechtigheden geweest... ter nagedachtenis van de aanslagen van 11 september 2001. De grote herdenking in New York is vandaag, maar gisteren werd er bijvoorbeeld in New Jersey... een monument onthuld voor de omgekomen inwoners uit die staat. President Obama heeft gisteren een bezoek gebracht aan de nationale begraafplaats Arlington. Hij wandelde langs de graven van militairen die zijn gesneuveld in de oorlogen in Afghanistan en Irak. Die oorlogen volgden op de terreuraanslagen van 9-11. Vandaag kan een Nederlander burgemeester worden van een Duitse plaats. In de deelstaat neder saxen worden burgemeester, burgemeestersverkiezingen gehouden... en de Nederlander Frans Willemme uit het Twentse Dinkeland... is in Noordhorn kandidaat voor het CDU, de FDP en een lokale partij. Hij heeft één tegenkandidaat van de SPD. Dat Willemme gekozen kan worden is een gevolg van een wet uit de jaren 90... die zaken in EU-grensgebieden regelt. En het onweer van gisteravond heeft vooral tot problemen geleid in de regio Utrecht... Bij Bunnen kwam een boom op het spoor terecht. En er waren tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast. Rond 9 uur gaf het KNMI een waarschuwing voor, zeer zwaar, voor zware onweersbuien. Die trokken van Zeeland naar het noordoosten. Op sommige plaatsen telde het KNMI 800 bliksemflitsen per 5 minuten. Tot zover. Het weerbericht van weeronline. Online. Op dit moment is het overal droog. Er trekken wolkenvelden over het land en daarnaast komen ook nog enkele opklaringen voor. En het is nu zo'n 16 à 17 graden. Vanochtend raakt het geleidelijk aan steeds meer bewolkt en later is in het westen al kans op een bui. Ook in Limburg kan mogelijk een bui vallen. Nou, vanmiddag dan is het vrijwel overal bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken een aantal buien over het land. Het wordt zo'n 19 graden op de wadden tot 22 in het binnenland. De wind die is matig, aan zee vrij krachtig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. In het noordwestelijk kustgebied staat tijdelijk een krachtige wind, windkracht 6. Nou, vanavond dan neemt de buigheid geleidelijk af en klaart het vanuit het westen op. Morgen maandag dan begint de dag droog met in het oosten mogelijk nog wat zon. In de ochtend neemt opnieuw de bewolking toe en volgt er regen. Er staat overdag een stevige wind en het wordt zo'n 18 tot 21 graden.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 Al 55 jaar in beweging tegen spierziekten en bewegingsstoornissen. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Uitslapen is er niet meer bij op zondagmorgen. Dan ben ik er met een nieuwe talkshow van BNL. Eva Jinek op zondag. Met spraakmakende onderwerpen, heikele kwesties en gasten uit het nieuws. Zometeen om half tien op Nederland 1.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 Kijk op triodos.nl voor het prospectus. Vier minuten over half negen, Radio 1. We zijn live in Rotterdam in het natuurhistorisch. En alles behalve standaard uitzending dus. Uh, we hebben een hele zaal met publiek hier in de Hobokenzaal. Burgemeester Abu Talib zit nog bij ons aan mijn rechterzijde. Aan mijn linkerzijde uh, wordt een vos... Uh, in, ja als ik het heel onderbiedig zeg, in stukken gesneden... hij wordt geprepareerd hier in het natuurhistorisch. Eén ding is onveranderd en dat is de kolom even een half negen. Nou wil het gelukkig toeval dat twee van onze vaste columnisten hier aanwezig zijn. Directeur Jelle Reumer van het Natuurhistorisch Museum en conservator Kees Moeilijker. Wie gaat vandaag die kolom doen? Ze hebben er allebei eentje klaar liggen. Het rat der columnisten beslist. Kees Moelieker. <laughs> ja, jammer. Jammer voor Jelle Reumer. Hij heeft uh, voor niks een column uh, gemaakt. Die kan hij nou uh, verscheuren. Al keertje gebruiken. Ja, Kees moeilijker heeft gewonnen. Ja, of het nou over uh, homofiele necrofolie bij ene gaten, uh, Rotterdamse schaamluizen, de patatmeel. Kees moeilijker is van alle markten thuis. Hij is dan ook niet voor niks conservator van het prachtige museum... waar we vandaag te gast zijn. Zometeen dus uh, toon je ons nog het skelet van Ramon. De, de grootste olifantenbul, als ik het wel heb. Ja, Ramon komt uit de Diergaarde-Blijdorp en staat hier als skelet. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Je gaat nog wat fantasiebeesten uit je mouw schudden, maar nu eerst de kolom. Natuurhistorie en stadsnatuur. Nu ik vanuit het natuurhistorisch, al ruim twintig jaar mijn werkplek, deze kolom mag uitspreken... vertel ik u graag hoe wij hier in het museum de natuur verzamelen, bestuderen en in kaart brengen. Vroeger, ver voor mijn tijd ging dat uitsluitend met vallen, netten en de luchtbuks. Mijn voorgangers lieten links en rechts wat vogels schieten, trokken planten uit de grond, gingen met het vlindernet naar buiten, pielden landslakjes uit boomschors en verrijkten zo de museumcollectie. Bijna alles wat we nu weten over de flora en fauna van Rotterdam van toen, staat opgeprikt, opgezet, opgeplakt of opgepot in het museum. De collectie is een rijke bron van natuurinformatie uit de tijd dat waarneming.nl nog science fiction was. Tegenwoordig zorgen de natuurbeschermingswetten ervoor dat het museum gerichter en vooral passiever verzamelt. Dat komt er meestal op neer dat ik wacht tot zich iets tegen het raam doodvliegt. Een ware cultuuromslag vond plaats in 1997 toen het museum samen met de gemeente Rotterdam Bureau Stadsnatuur oprichtte. Het werd een heuse onderzoeksafdeling van het museum... die de natuur van de Maastad in kaart ging brengen... voor stadsbewoners, bestuurders en later ook externe opdrachtgevers. Er werken jonge, gedreven veldbiologen die... samen met de modder uit hun profielzolen... een schat aan informatie over de stadsnatuur het museum binnenbrengen. Eén nadeel, het zijn aaiers. Ze laten de beestjes die ze vangen weer los. Hoogtepunt was de ontdekking van de eerste rivierrombout, een prachtige libel, die in 2003 na 100 jaar weer in Rotterdam gevangen werd. Het insect werd uitvoerig bevoeld, gefotografeerd en weer losgelaten. Onvergeeflijk voor de conservator die hem graag in de collectie had opgenomen. Zonder gekheid, de hoeveelheid naar de informatie die mijn gewaardeerde collega's van Bureau Stadsnatuur samen met een grote schare vrijwilligers verzamelen, is groot en waardevol. Rotterdam telt, om maar eens wat te noemen, 1090 soorten vlinders en motten, 159 soorten vliegen en muggen, 131 soorten mieren, wespen, hommels en bijen, 38 soorten libellen, 23 soorten springkanen, 48 soorten vissen, 40 soorten zoogdieren, 335 soorten vogels, 11 soorten amfibieën en reptielen, 165 soorten mossen en 911 soorten wilde planten. Die hoge biodiversiteit, wees niet bang want ze zijn niet allemaal tegelijk hier, dankt Rotterdam onder andere aan relatief veel en vooral grote parken en het havengebied met veel braakliggende terreinen. De rijke Rotterdamse stadsnatuur is iets om te koesteren, maar verbeteren kan ook. Verbind groengebieden onderling, stop onmiddellijk met het voortdurend maaien van die fijne onkruidveldjes en schaf de bloembakken natuur direct af en... Alsjeblieft, meneer de burgemeester, laat weer gras op de blunderput wortelen. Het was de wals uit de operette De Graaf van Luxemburg... van de Oostenrijkse operette Frans Lehaar. Het was een uitvoering door het duo Sans Souci. Het natuurhistorisch in Rotterdam zit hier wat de aanvoer van materiaal betreft op een goudmijn. Bij het opspuiten van de Tweede Maasvlakte wordt ontzettend veel fossiel materiaal van de zeebodem opgevist... En dat materiaal gaat hier eerst het depot in, in de kelder van het gebouw. Het domein van directeur Jelle Reumer. En Henny Radstaak loopt daar nu met Jelle Reumer in de kelder. Ja, want Jelle Reumer is, behalve directeur hier van het Natuurhistorisch... ook hoogleraar paleontologie. Dus dit is echt jouw jou ding waar we nu naar binnen gaan. Ja, dat is een beetje mijn ding, die, die fossiele zoogdieren. Dat klopt. En dan komen we in een ruimte waar het altijd heel bijzonder ruikt. Naar, ja, wat is het eigenlijk? Nou, dit is ons bottendepot. Hier liggen zowel de fossiele botten als de recente skeletten. En de geur die hier hangt is voornamelijk afkomstig van wat uh, walvismateriaal, dolfijnen, skeletten die hier liggen. En altijd een beetje een geur afgeven. Een geur. Dan, vies, vies, vies doodbeest. Uh, ruimte vol met allerlei ja, van die rolkasten die je kan rollen. En dan zal het eens zo'n een gangetje een paadje ingaan, uh, jellen. Want dan ligt het hier meteen vol al elk plankje met ja, bruine grote botten. Waar, waar zijn deze van? Nou, dit zijn uh, botten van de wolharige mammoet... die uh, hier in grote hoeveelheid worden opgevist in de Noordzee... voor de kust van Rotterdam. En uh, de mooiere exemplaren daarvan die, die worden geconserveerd... en hier in het, uh, in het depot bewaard. De wolharige mammoet, dan moet je ons toch nog één leven terug meenemen in de tijd. Nou, als we teruggaan in de tijd... en de, de, het materiaal wat hier uh, bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte uh, wordt gevonden... is grotendeels zo ongeveer 40.000 jaar oud... In die tijd lag de Noordzee droog, als gevolg van uh, het ijs. Hè. Dat zat allemaal vast in de landijsmassa's, in, de in de Noordpool, uh, Groenland enzovoort. Uh, dus de Noordzee lag droog en er was een soort Serengeti-achtig ecosysteem... Met, uh, met mammoeten, met wolharige neushoorns... Met, uh, met allerlei runderen, met paarden, met uh, muskusossen, met leeuwen, met hyena's. Dat, dat leefde hier allemaal. Dus eigenlijk een soort Serengeti-achtige omgeving in de Noordzee. Onwaarschijnlijk. Het, is het klinkt lang geleden, maar het is daar natuurlijk helemaal niet. Nee, het is relatief kort geleden, 40.000 jaar geleden. De Noordzee liep definitief vol met water ongeveer 10.000 jaar geleden. Dus dat is in de hele geologische geschiedenis genomen echt een oogwenk. En dit komt allemaal eigenlijk door de aanleg van die maasvlakken... en nu de tweede maasvlakte, dat dit ook bij jullie nu terechtkomt? Ja, dat klopt. De, de tweede maasvlakte wordt op dit moment aangelegd. Daarvoor zijn van die enorme grote hopperzuigers op de Noordzee actief. Dat zijn een soort van gigantische stofzuigers die uh, zand opzuigen... miljoenen kubieke meters, en vervolgens uh, dus weer opspuiten op de maasvlakte. En bij het opzuigen van dat zand komen deze botten vrij... Veel daarvan blijven op de bodem van de zee liggen. En die worden vervolgens met sleepnetten worden die, uh, opgevist. En dan staan jullie uh, glunderend aan boord van zo'n schip. En dan wordt, komt er weer zo'n zo bot als dit, zo'n zo meters groot ding naar boven. Ja, dat klopt. We hebben een uh, convenant met het havenbedrijf Rotterdam. Waarbij uh, alle fossielen die worden gevonden bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte... hier naar het, uh, naar het museum komen. Ja. Uh, dat is zo was... dat is ja? ontzettend veel. Dus we doen natuurlijk een selectie. Echt de, de, de, de mooie stukken, de topstukken waar we wat aan hebben, waar je iets aan kunt bestuderen, waar je wat aan kunt zien, die worden uiteindelijk geconserveerd en in de collectie opgenomen. Wat is nou jullie echte topstuk? Ja, dat is meer een topstukje. Dat, uh, ik dat noemde we hem net al. Ik zal hem even uit het uh, doosje halen. Dat is nou, een de... rond kegelachtig dingetje. Ja, dat is dus onze beroemde hyena-keutel. Dit is die hyena-keutel waar je het net over had? Ja, dit is de hyena-keutel waar ik het net over had. Um, die is dus ook gevonden uh, door een van die vissersschepen die, uh, die dus af en toe uh, op, uh, op, op uitnodiging van het havenbedrijf uh, in de Noordzee uh, vist naar botten dus en niet naar vis. Uh, en daar werd deze keutel aangetroffen. gefossiliseerd. Ja, het is gefossiliseerd. Een... Ja, gefossiliseerd. Hyena's knagen botten. Het zijn aaseters. En die voeden zich met het knagen van botten, waar ze dus allerlei eiwitten en vetten en zo uithalen als, als hun voedsel. Als gevocht daarvan uh, hebben ze ontstellend veel uh, kalk in hun ontlasting. En die, die ontlasting, die keutels, die fossiliseren daardoor gemakkelijk. Hè? Dus terwijl de, de, de, de ontlasting van, van al die mammoeten en neushoorns en zo, dat vergaat na uh, vrij korte tijd. Blijven die hyena-drollen, die blijven netjes uh, bewaard. Oké. Okay. Bedankt, bedankt dat we het even uh, konden zien. Maar je hebt, je hebt een, hij ligt toch ook in het museum? Hè? Mensen kunnen echt komen bewonderen hier in het museum. Ja, ja, ja ik, ik, dus ik, ik, we, we smokkelen een beetje, want ik heb hier een afgietsel net laten zien. Oh. Dat ligt hier in het depot. De originele hyena-drol ligt uh, in de tentoonstelling. Of was het nou andersom? Ja, het is een levensechte kopie. Maar ik weet zeker dat de echte in de tentoonstelling ligt. Oké, okay, dankjewel. Vanuit de, de kelder van het Natuurhistorisch, was dat verslaggever Henny Radstaak met directeur Jelle Reumer. Ja, wij zitten even gefascineerd naar links te kijken. Want de vos heeft nu, ja, hoe moet ik het omschrijven? Geen achterkantje meer qua velletje, maar wel een voorkant. Hij wordt gewoon uit zijn vel gerold. Ja. Dat vel wordt gewoon opgerold. Het is echt, echt? Zoals je je mouwen opstroopt. Uitkleden. Nou ja, goed. Dus meteen uh, gaan we er nog even over praten. Eerst, uh, ik wou bijna zeggen een andere vos... maar dat is dan nou ook weer niet een heel erg positieve benaming. Uh, burgemeester Abitale, ja, we begonnen de uitzending van 8 uur al uh, met u... Uh, met de, de, de onthulling van het nieuwe logo van Het Natuurhistorisch. Dat ging even mis, maar uiteindelijk is het allemaal gelukt. Het zul je altijd meemaken beetje zo'n uh, onthulling dat er iets fout gaat. Ja, dat is zeker als het al live is en op zo de radio. Het. Ja, maar goed, ja, dat is eigenlijk het leukste. Het is, ik wou net zeggen, dat geeft het alleen maar meer sfeer. U bent al een tijdje in het museum, heeft het al een beetje rondgelopen... Vandaag nog niet, meer. ik ken het museum wel. Ik ben hier al eens eerder geweest. Ja, bent u vaker geweest dan? Ik ben hier vaker geweest, ja. Dan worden hier uh, tentoonstellingen georganiseerd. En ik ben recent hier met een heel ander type tentoonstelling geweest... waarbij uh, uh, foto's van kinderen naar tentoon werden gesteld. Dus inderdaad, die, uh, het museum is erg rebels en doet ook dingen die soms uh, over de grenzen van het eigen uh, domein heen gaan. Ja, en als u hier dan rondloopt, voelt u zich dan ook weer een beetje zo'n kleine woudloper? Um... Ja, nou, ik ben natuurlijk al als kind heel erg met de natuur opgegroeid. Met, met beesten en beestjes en, uh, en, uh, en wormpjes en, uh, en slangen. En, uh, mm -hmm. um, ik ben opgegroeid in, in, in een dorp, in een bergdorp. En uh, ja, dan ben je veel meer uh, vergroeid met de natuur dan wanneer je in een stad woont... waar kinderen soms denken dat de melk uit een kraan komt. Ja, of uit de fabriek, ja. ja. Maar je was een echt buitenkind, begrijp ik. Ja, ja nou, we gingen, uh, zeker in de zomer gingen we op slangenjacht. Ja. Ja, drie, vier jongens van die rittenstokken. Uh, dan maakten we dan een, een, een snee in, in zo'n zo zo uh, rittenstok. Mm -hmm. um, en dan stopten we dan zo'n kolf van een maester in. Dan ging die wat wijder wat wat openstaan. En dan kon je de kop van een slang kon je daarmee uh, flink drukken. Niet, ja. niet prikken, maar gewoon platleggen. Dus even vangen tijdelijk. Maar dan prik je zo'n slang? ja. Zo'n kleine, kleine Ahmed en nou, dan? De meeste meest van de tijd ging die wel dood, hoor. Ik kijk even naar uw horlogebandje of naar uw schoenen. <laughs> ja. Ja. Ja, ik kijk ervan uit dat de uh, stadsmensen bang zijn voor een vliegje. Of, voor, uh, of uh, dat, dat, dat snap je niet. Als je... Ja, daar kijkt hij van op. Ja, daar kijk ik van op. Zo, dus zo'n vos die vliegje. hier voor onze neus ligt, dat uh, is, niks? is gewoon een zaak van de wereld. Uh, nee, wat ik, ik, uh, het ontvellen van zo'n vos, uh, dat zie ik nu echt voor het eerst. Maar het ontvellen van een schaap bijvoorbeeld, dat zag je aan de lopende band. Ja. ja. Dat gebeurde gewoon in het dorp. Ja, ja. Tw twee weken geleden werd hier in het museum een, een topstuk gestolen. We gaan daar zo meteen wat uitgebreider op in. Hoor. Ja, de neushoornhoorns. Wat dacht u toen we dat hoorden? Want u bent natuurlijk ja, als burgemeester toch de, ook de baas uh, van de politie. Ja, en van de veiligheid. Dus dat is ja. wel, dus ook in de driehoek aan de orde geweest... met de korpschef en de hoofdchef van Justitie. Ja, het is, uh, ja, dat is uh, heel triest waar je je tegenwoordig ziet... Uh, waar criminaliteit naartoe verschuift. Hè? Dat, dat verwacht je niet, zoiets als, als dit... En dat is toch, uh... Het is een beetje het is een beetje kuifje, bijna. Ja, het is wel heel bijzonder. Om, uh, we hebben natuurlijk met z'n allen de, sch de schik meegemaakt van om te zeggen, een kwart eeuw geleden: dat schilderijen ineens interessant waren voor, uh, voor, voor diefstal. Uh, en, en nu ineens dit soort uh, dingen, dat verwacht je helemaal niet. Uh, dus dat is wel voor ons wel een hele interessante. En, en een paar weken later hoorde ik wel weer dat ergens in Azië een, een smokkelaar werd aangetroffen. Met, uh, met, Volgens mij was het Ivor, als ik me niet ja. vergis. Dus het is uh, big business en dat betekent wel dat het museum ook aan zijn veiligheid moet denken. En zijn beveiliging moet denken. En dat kende ik ook uh, de politie en justitie op dat gebied ook uh, uh, nieuwe kanalen moeten, uh, moeten aanboren. Dat is... Uh, als het gaat om het organiseren van intelligentie... en weten waar structuren zitten die mogelijk geïnteresseerd zijn, et cetera. Ja, maar dat, dat surveillanceautootje rijdt hier wel wat vaker rond, nu ja, begrijp maar ik. Ja, dat is niet alleen dat. Het is ook goed om te weten wie in potentie belangstelling heeft voor zoiets. Dus dat is... Hetzelfde als dat je inlichtingendiensten hebt onder de, onder de hooligans... om te weten wanneer ze denken dat ze, dat ja. ze in beweging kunnen komen... zou je ze ook in, in, in deze wereld moeten organiseren. U houdt alle de... neushoornfetischisten in de gaten, <lacht> begrijp ik. Uh, <lacht> uh, die, die kennis moet ontwikkeld worden. Ja. We gaan even naar het groen in Rotterdam. Ja. In, in, in een folder van de gemeente uh, presenteert Rotterdam zich... als de, uh, de stad met het meeste groen per inwoner. Daar, ja. ja, we hebben ons daar wel even over op het hoofd ja. gekrapt. Ja, het, het is, stel ik nog, we hebben zelfs een, een prijs gewonnen... een aantal jaren geleden, met twee, nee, drie jaar geleden hebben een prijs een, uh, gewonnen voor uh, de meeste groene gemeenten van Nederland. Ja, dat, daar kijkt u wel van op. Maar, ja, daar uh, kijken we van op. Ja, dan zou ik u misschien een keer uitnodigen. Het is dus niet zo erg uh, groen, maar uh, om een helikoptervlucht bijvoorbeeld. boven Rotterdam. Zo. <laughs> dan zult u dat wel vanzelf wel hebben. Alsof ik ben een, een, een, Want wat hier ik ben een verwend wandelaar in het, in het uh, Rotterdamse. Um, zeker als je uh, Kralingse uh, Bos die omgeving uh, uh, uh, bewandelt. Maar ook uh, stevige park en zo hier waar we nu hier zitten. Ja. Of uh, uh, het Zuiderpark in, in Rotterdam. Dan zie je hele grote groene vlakken. Um, Rotterdammers overigens kijken ook van op van, uh, van, van, die, van die bevindingen... want die kijken natuurlijk naar de koopgroot... En, en denken ja, van, het de is ja, allemaal versteend ja. hier. en de, ja, en de haven, Maar dat ja. is niet een reflectie van de stad. In, in zijn column zei Kees moeilijk ook al die grote parken. Maar hij zei ook, ja, dit park, prachtig... zeker als je hier ja. bij, bij het museum naar buiten loopt. En daarna kom je op een grote asfaltvlakte. Een evenemententerrein met onder een parkeergarage. Maar ja. die vlakte kan gewoon groen worden, zei hij. Ja, maar vrienden van vroege vogels, dit is Rotterdam. Ja, en dus? Rotterdam is een grote industriestad... Um, met een van de grootste chemische clusters ter wereld. Daar danken wij een immense omzet aan. 20 miljard euro wordt er verdiend per jaar in dat Rotterdamse. En uh, daar uh, moet je dus in zo'n stad een, een, een hele delicate balans in te vinden. tussen het grootschalige industriële en, en het natuuraspect uh, aspect van, van zo'n stad. En ik vind echt dat onze voorgangers er goed in geslaagd zijn. om die balans uh, op een goede manier te vinden. Ook bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte wordt met de natuur heel zorgvuldig omgesprongen. Dus die, die oproep van Kees van een groene groene, groene vlakte? Nou, ik vind het eigenlijk dat, een interessante ja. omdat, uh, uh, ik ben heel kritisch als het gaat om evenementen in Rotterdam als burgemeester. Um, en ik heb afgelopen jaren alle uh, terreinen in Rotterdam uh, laten inspecteren. Zijn ze eigenlijk geschikt voor grootschalige evenementen? En een van de terreinen die... Of groen. Uh, Daar kom ik zo op terug. Want die dingen gaan namelijk met elkaar samen. Een van de plekken in de stad waar dat heel goed zou kunnen, is inderdaad de parkeergarage. Uh, uh, maar tot mijn verrassing is, uh, is het ontwerp uh, zodanig dat het dak voorzien is van kiezelsteen. Ik heb er gisteren over gelopen. Oh, het loopt, dat loopt we moeten maar maar als, je daar, als je daar groen van maakt, dan, um, dan kan het ook geschikt zijn voor, voor bijvoorbeeld als evenemententerrein. Ik denk een beetje, En ik denk ook niet dat dat helemaal de bedoeling Dat niet helemaal in wat Kees in gedachten had. Maar hij zit hier nog, dus je kunt kunnen misschien zo meteen. Uh, ja, nou, ik ben wel verstandig uh, van natuur en natuur wat je kunt gebruiken. De natuur die je kunt gebruiken, ja. ja. Oké. Okay. Nou, bedankt voor dit gesprek. Wij, de vrienden van de Vroege Vogels, uh, in gesprek met de burgemeester aan het van Rotterdam. Nou, loop nog even door het museum, uh, zou ik zeggen. En dan lekker het groene park uh, in. Dat ga ik doen. Ja, gaan wij, gaan wij weer naar Rob Buiten, want uh, <coughs> excuses achter het natuurhistorisch uh, is Rob uh, samen met Niels de Zwarte op Vossenjacht. Ja, u hoort het goed, op Vossenjacht, hier in het centrum van Rotterdam. Rob, ja, sport je ben, er al? ik ben net met uh, Niels de Zwarte, de, de chef van bureau Stadsentuur, uh, even de dijk opgelopen waar we net uh, bij de Berenklauw stonden te kijken. Maar uh, ja, je zegt het net grappend op Vossenjacht, maar uh, theoretisch zou het kunnen Niels. Ja, dat klopt. We hebben hier in 2009 een vos uh, gevonden aan de overkant van de west um, Die liep daar uh, rond bij een bedrijventerrein. En het leuke is, we hebben er zelfs foto's van waarin je kippen op een auto ziet staan. Die hadden het hogerop gevonden. En er liep een, uh, een gewond uh, jong mannetje in de herfst. Um, dus ongeveer deze tijd. En jonge mannetjes beginnen nu rond te zwerven. En uh, zo kwam die uh, hier terecht. Maar gewond ook een verkeersslachtoffer, net als dat exemplaar wat uh, nu uitgekleed uh, ligt te worden. Ja, ja zijn poot was uh, gebroken. Hij is nog geprobeerd uh, uh, die te helen, dat is niet gelukt. Dus die is uh, uiteindelijk omgekomen. Um, en dat was een van de meest uh, stedelijke waarnemingen van de vos. En tegelijk kregen we steeds meer waarnemingen van mensen, uh, klachten, vragen. Van ik zie een vos, uh, ik kwam s'nachts uit de nachtdienst en ik had echt niks gedronken. Maar... Volgens mij zag ik een vos, kan ja. dat? Nou ja, kan dus. Um, en de hoeveelheid melding werd zo groot dat de gemeente ons ook vroeg... Joh, kun je eens een overzicht maken? Wat is zo'n Volgens Nou, hebben we daar last van? Moeten we daar iets mee? Uh, kun je even wat, uh, wat verzamelen? Volgens? Kun je even wat verzamelen. Vervolgens ben jij in, in de gegevens gedoken. Ik, ik heb het kaartje gezien uit het rapport. En dan zie je een hele mooie scheidslijn. Boven de Maas zie je heel veel stipjes op de kaart staan. Ja. En onder de Maas niks. Hoe kan dat? Klopt, we hebben databases gebruikt van het bureau Stadsnatuur zelf en van Waarneming.nl. Samen met André de Baardenmaak en Shirley Jaarsma heb ik dat rapport gemaakt. En we hebben gewoon gezien dat op Rotterdam-Zuid staat nu maar één stip in het stedelijk gebied, op de Zuiderbegraafplaats, al jaren terug. En een aantal waarnemingen in de haven. En het blijkt gewoon dat toch de, de waterwegen te harde barrières zijn voor de vos en dat ze daar niet kunnen komen. Maar, maar zo'n grote brede Erasmusbrug is dus het s'nachts voor een vos of een makkie. Ja, dat, dat is eigenlijk waar we een beetje op zitten te wachten. Van, zouden ze dat kunnen bereiken, ja of nee? Maar is, is, is het hier op te wachten? je het leuk? Als ja. die inderdaad gewoon over de hele stad verspreidt? Ja, dat is natuurlijk gedrag van, van een in de wild levend dier. Uh, dat is wat wij onderzoeken. Ja, en dat in vind een wild levend dier? Stadsvossen zijn wilde roofdieren, sterker nog. Um, zolang de, vos nog niet, de wolf nog niet is vastgesteld, is de vos uh, het grootste roofdier wat we hebben in Nederland. En dus ook hier uh, in Rotterdam. Maar je hoort ook wel eens geluiden dat uh, stadsvossen uh, andere dieren zijn geworden dan de echte wilde vossen. Ja, we hebben ontzettend veel literatuur ook nageslagen. Het um, is sowieso leuk om tegen te komen dat in 1850 al een keer in Kopenhagen een stadsvos wordt beschreven. Vanaf 1930 heel veel in Londen, maar ook in andere grote steden. En vanaf 2002 eigenlijk in Rotterdam. En je ziet dat ze van de Noordrand steeds uh, zuidelijker zijn gekomen. Uh, de A16 hebben gevolgd via het Kralingse bos naar Polder de S. En we hebben nu uh, meerdere burgten uh, gevonden. Dus ja, het is eigenlijk wachten tot ze een keer de, de brug durven oversteken. Ja. Maar is het inderdaad een, een ander soort vos dan die in het wild tegenkomt? Ik bedoel, specialiseert hij zich op ander voedsel bijvoorbeeld? Zoals die stadskippen die dan op het dak van de eh, ja. auto's uh, dekking zoeken? Uh, nee, daar, ik ben wel heel benieuwd wat er zo uit de maaginhoud uh, komt van de, de vos die uh, wordt, uh, sexy wordt gepleegd door Erwin campagne. Um, in, je ziet steeds in dat stedelijke vossen een groter aandeel afval hebben. Groter dan in het buitengebied. Maar dat eigenlijk alleen de samenstelling van het voedsel... de verhoudingen iets uh, wisselen. Ze eten iets minder zoogdieren in de stad. Maar om nou te zeggen dat een stadsvos heel anders is... ook nee. genetisch, uh, nee. Even afsluitend, hoe leer je de Rotterdammers... dat een vos hartstikke leuk is en vooral niet vervelend? Um, je, hoeft, je hoeft niet zo bang te zijn voor een vos. Je moet hem ook weer niet gaan voeren. Zoals in Hoek van Holland gebeurt dat hij tam wordt. Dat is met wilde zoogdieren nooit verstandig. Um, je hoeft niet bang te zijn dat hij allerlei ziektes overbrengt. Rabius is al jarenlang uh, in Nederland niet meer bekend. lindworm zit alleen aan de grens van, uh, van Nederland. Daar hoeven we in Rotterdam zeker nog niet bang voor te zijn. Um, en dus hou, hou je kippen gewoon achter gaas. Hou je kippen achter gaas. En als je sier eenden hebt en er wordt er een gevangen. Het kan als je een stadsvijver hebt met goudvissen. Komt er ook wel eens een rijgroep af. Ik zou zeggen, geniet er vooral van. Het is het grootste roofdier wat we hebben. Ja, het en het hoort ja. bij onze wilde stadsnatuur. Ja. We gaan hem nu overdag niet tegenkomen, ben ik bang hè? Nee, het zijn toch wel dieren die van de nacht houden en uh, natuurlijke schuwheid hebben voor mensen en zeker ook voor honden. Ja, ik hoor wel de, de stadsmeeuwen boven ons. Halsbandparkieten hoor ik ook al uh, lachen op de achtergrond. En ja, halsbandparkieten zou ik een heel ander verhaal over kunnen houden. Dat hebben we ook ontzettend veel uh, in deze stad, ja. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Dat was slaggever Rob Buiten, die loopt dus boven, bu buiten uh, op zoek naar een hier in de stad Rotterdam. Uh, ja, uh, geniet ervan, van die vossen werd net gezegd. Dat zijn wij hier ook aan het doen, maar dan op geheel eigen wijze. Kent u dat spreekwoord? Een vos verliest wel zijn haren, maar nooit zijn streken. Nou, deze vos, waar ik nu naar sta te kijken, is al zijn haren inmiddels kwijt. Even een campagne, preparateur. Zijn jasje is inmiddels helemaal uit. En waar ik nu naar kijk, lijkt nog het meeste op... Uh, ik ben wel eens in zo'n koelcel geweest van een slagerij... waar dan van die gestroopte lammetjes hingen. En, en, en daar lijkt het wel een, ja, beetje, op. een beetje op. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Wat is nu verder het plan? Want ik snap dat je met dat huisje wat kan... maar wat gebeurt er dan met dat, met, met dat, ja, met dat nou, stuk vlees wat daar ligt? Het is een vrouwtje, dat weten we al. Uh, we gaan kijken naar de uh, ontwikkeling van de eierstokken. Dan kunnen we een beetje kijken hoe oud ze uh, ongeveer is. Of ze al jongen gehad heeft, ja of nee. En wat natuurlijk, uh, Niels zei het net ook al, wat heel belangrijk is natuurlijk, is kijk wat heeft het dier gegeten. He, daar kan je toch achterkomen door uh, dit soort uh, dieren van binnen te bekijken, de maag te bekijken. Dat zullen we zeker doen, daar zijn we erg benieuwd naar. Ja. Dus dan ga je zo meteen waar, waar snijden? Ja, dat waar is moet... nu nog helemaal mooi intact. Hè? Dat is eh, gewoon een zak met spieren waar alle organen in zitten. En ik zal straks langs de ribbenboog zo door de ribben heen en dan kom je bij de inwendige organen. En heel kort, wat verwacht je daar aan te treffen? Geen idee wij weten niet zo goed wat stadsvossen eten. Hè? Je, we weten wel wat vossen in het, uh, in het bos eten. Voornamelijk ja. zoogdieren en wat vruchten. Okay. En, uh... We houden het even spannend, want ja. we gaan nu naar Sterrennieuws. En zometeen weten we wat deze vos heeft gegeten. De actualiteit van de geschiedenis. ...onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Het vliegtuig lijkt te zijn binnengevlogen in de toren met de televisieantenne. Met deze week... Just from the right hand side of the ...een reconstructie van de dag die de wereld veranderde. Het is onbeschrijfelijk wat terroristische daden kunnen veroorzaken. Met oud-minister-president Wim Kok en onze luisteraars. OVT, straks om tien uur. Radio 1, het nieuws... Van alle kanten.